Uur. Al net schuts met het NOS Journaal. Daisy Bautersen krijgt geen staatsbegrafenis. De Surinaamse regering maakte dat bekend op een persconferentie. De veroordeelde oud-president was bijna een jaar lang voortvluchtig. Woensdag op eerste kerstdag werd bekend dat Bautersen op 79-jarige leeftijd was overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Er wordt niet uitgegaan van een misdrijf. Na het overlijden werd gespeculeerd over de vraag of Bauterse een staatsbegrafenis zou krijgen. Dat gebeurt dus niet. Wel hangen op de dag van de uitvaart de vlaggen op regeringsgebouwen halfstok. Datum is nog niet gepland. De Russische president Poetin heeft de Azerbeidjaanse president Aliyev... zijn excuses aangeboden voor de ramp met het Azerbeidzjaanse passagiersvliegtuig. Het toestel kwam boven Rusland in problemen en stortte neer in Kazachstan. 38 mensen kwamen om het leven... Poetin condoleerde de nabestaanden en sprak van een tragisch incident. Volgens de Russen kwam de luchtafweer in actie tegen Oekraïnse drones... toen het passagiersvliegtuig in de buurt was. De gemeente Haarlemmermeer sluit de parkeerplaats... waar afgelopen november tientallen auto's uitbranden. Volgens de gemeente zit het parkeerterrein daar illegaal... en bovendien is er veel onrust onder de omwonenden. Zij denken dat de brand van toen is aangestoken... en dat dat later nog twee keer is geprobeerd. Op Schiphol heeft de douane drie kerstbroden onderschept die vol waren gestopt met cocaïne. De broden waren vanuit Suriname via de post verzonden. De douane laat weten dat er niemand is aangehouden en grapt over het verkeerde soort poedersuiker. Het is niet de eerste keer dat Surinaamse kerstbroden met cocaïne worden onderschept. Twee jaar geleden nam de douane rond deze tijd tien kerstbroden in beslag. Het weer, vanavond en vannacht veel mist en in het oosten ligt de vorst...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 die aan mij lag, dat zul je wel weten. Je hebt er in die tijd al heel wat versleten. Is was ze de mooiste? Een lelijke Linda. ja lelijke Linda, wat iedereen zin dacht. Ze zei dat Mm -hmm. It's what's to Ze wilden als één blok voor mooie Linda Allemaal hersens, zo groot als een pinda Is was ze de mooiste? Een lelijke Linda Ja, lelijke Linda Wat ieder is in da Zo, dat was hij dan. John Bigo en hij uh, had het over lelijke Linda. En uh, we gaan er nog uh, eentje draaien. En daarna gaan we naar uh, Arie Rauwbos. <middels> Zo, en u uh, hoort het al. Dat is Johannes. En hij had het over Monika. Met elkaar. Als ik toch geen wist, hoe ik hier voor me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 Blauwe ogen heb je mij betoven, Monika Ik vertraal in de liefde van Jala. lach Hij zet mijn wereld op zijn kop en ben totaal van slag Niet alleen, maar vandaag, maar iedere dag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 Chillen, op de Antillen, naar Curaçao, Curaçao, Curaçao, zou zou Ja, wat we willen, zijn mooie pillen die zie je hier op Curaçao dit is geen garantie, hier op vakantie, op Curaçao, Curaçao, Curaçao, zou Zou even niks moeten, eens wat we zoeken, dat vind je hier op Curaçao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 op Curaçao, Curaçao, Curaçao, zou Zaal Ja, wat we willen, Zijn mooie pillen Die zie je hier op Curaçao Hey Koshi! Ja, lekker dansen op Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao. zou Zou ja met z'n allen lekker wat lallen, dat kan alleen op Curaçao. Ja, wij gaan chillen, op de appillen. Op Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao. zou zou ja wat we willen, zijn mooie pillen. Die zie je hier op Curaçao. Die zie je hier op Curaçao. Die zie je hier op Curaçao. Zo, hé, ja, de computer laat het een beetje af, heet, eh, Arie, maar eh, wij zijn er in ieder geval wel. En eh, we gaan gewoon tussentijds gaan we gewoon verder proberen om, om erin te komen. Ja, helemaal goed, toch? En, dan gaan we gewoon een alternatief euh, zoeken, ja, toch? Ja. Nou, ja, het is ja. niet anders. Hé, hey, welkom ja, hier in de studio in Zandvoort natuurlijk. Jij komt van ja, toch wel een eindje weg. Klein beetje, ja, klein, ja, stukje, een ja. klein stukje. Ja, een klein stukje. Anderhalf uur ongeveer. Ja, nou ja, het is toch in ieder geval naar de Belgische grens. Om het zo te ja, uh, zeven kilometer er vandaan. Ja, ja, ja. Ja. Hey, um, ja, vertel even wie je bent, uh, wat je doet en uh, ja. hoe ben je zo erin gerommeld eigenlijk. Ja, nou ja, goed, ik ben dus Arie Raubos en uh, 55 jaar. Uh, ik zing sinds uh, 2020 zo'n beetje. Uh, daarvoor altijd alleen maar, uh, zeg maar uh, eh, onder de douche en uh, flink hard met de radio mee. Ja, en, uh, net zoals ja, wat ik doe dus. Ja, en uh, in uh, 2020 is mijn uh, vorige vrouw overleden. Ja. Uh, daar heb ik ook uh, mijn huidige vrouw leren kennen. En uh, ja, die zei uh, in het begin van... Uh, uh, want die merkte wel, als ik dus uh, een dagje gezongen had... Dan was ik de volgende dag zo schor als een... Uh, want ja, dan had ik zo hard meegezongen. Ja, nou, dat is niet zo best voor je stem. Dus hij had mij eerst een microfoon gegeven. En uh, nou ja, dat ging lekker. En uh, toen zei ze van ja, misschien ook wel leuk. Uh. Dus toen heeft, heeft ze mij een, uh, een zangles gegeven. Oké. Okay. En ja, zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Oké, okay, want ik, ik zag ook nummers uh, voorbij komen uh, van jou uh, via YouTube. Uh, van André Azus. Ben je, ja, ik ben, uh, ik ben een hele grote Hazes fan. Ik zing ook heel veel van Hazes. Ja, ja absoluut. Ja, ja. ja. ja ik, ik ben dan ook een hele grote Hazes fan, maar ja, ik zing uh, alleen onder de douche. Dus. <laughs> ja, ja. ja. een uh, ja, leuke... Uh, uh, je blijft een deel van mij, dat is er eentje. Uh, is dat uh, 2023? Uh, dat is uh, 2023 geweest, Ja, ja. ja. ja. En uh, dat, dat kwam gewoon zo uh, spontaan in je op? Of, of? Nou, eigenlijk door de zanglessen uh, ja, werd er ook tegen mij gezegd... van, nou, dan moet je eigenlijk ook een plaatje opnemen. En uh, mijn zangcoach, Margot Roeke, ja. uh, die kent Manfred Jongenelis heel erg goed. En uh, die zei van, nou kom, laten we een keer naar Manfred gaan... en kijken wat er mogelijk is, hè, of hij. Uh, He, plaats heeft en uh, ja, of hij wat of het ziet zitten. Ja. En we zijn daar naartoe geweest en ik had hem wat laten horen en uh, hij zei eigenlijk van: uh, Ja, uh, daar kunnen wij wel wat mee. En uh, nou ja, toen hebben we om tafel gezeten en uh, toen zei ik ook: Ik zei, Nou, ik zeg, dan wil ik graag uh, iets, iets laten schrijven uh, uh, uh, over het van, uh, overlijden van mijn vrouw ja. en uh, wat je dan allemaal tegenkomt en uh, dat je leven door moet gaan. Nou, dat heeft hij uh, samen met, uh, met zijn vaste schrijver Carlo Rijsdijk van Helemaal Hollands. Uh, hebben ze dat opgepakt? En uh, ja, die hebben ze dat, uh, ja, toch wel wat ik vind, een prachtig nummer geschreven. Ja, ja? ja, zeg ik, uh, ja je hebt uh, verschillende nummers uh, op, uh, op YouTube staan. Uh, ja, zowel uh, ja, een beetje uh, th thuis opgenomen of niet? Is ja, uh, ik heb een paar nummers thuis opgenomen. Ja, ja dat is bijvoorbeeld uh, die van Hazes en uh, ja. Ja, Rob de Nijs. Ja, het zomer-cover, ja. Nou ja, een uh, deel van mij. Uh, ja, we gaan hem eventjes beluisteren. Nou, heel fijn. Adi Rauwbosch, en uh, je blijft een deel van mij. Ooit, nooit kunnen bedenken dat ik de woorden zeg die ik nu dan Ik weet het wel, alleen moet ik toch verder. Die me even in de steen Uren, morgen, dagen, maanden, jaren Herpak mezelf en maak een nieuwe start Ze zeggen dat het tijd Alles vlijt. Want de liefde blijft voor altijd in je hand. Al greep het leven me bij iedere keer. Was alles zo ineens voorbij Maak ik mezelf niet wijs en blijf creëel Je bent een deel van mij Nu moet ik verder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 Je blijft een deel van mij, Arie, Roubos. Ja, ja we, we hebben even wat technische probleempjes, maar we gaan gewoon door, Arie. Ja, het is een zoortje, hè. Gaat, ja, ja, ja. Zou gebeuren, hè? Ja, ja. Eigenlijk niet. Even kijken, hoor. Hoe Kan je met die verder? Uh, ja, maar het, het draadje is niet. Nou, gaat net. Wacht even. Kijken dat hij niet de, de knop in de weg zit. Zo. Even kijken. Uh, de muis. Zo, ja, even, even wat. Uh. Ja, Ja, duurt even, maar dan heb je wel wat hè. Zo, hè. Hey. Nee, hey, dat gaat die, niet, daar haalt hij niet. Ja. Okay. <laughs> Zo, nou. hé, hey, daar zijn we weer, Adi. Je blijft een deel van mij, uh, je zei het al. Hè? Uh, je, hebt een, uh, je hebt een nummer geschreven, naar aanleiding van uh, het overlijden van je uh, vrouw destijds. Ja. Van. Ja. En uh, is, dat, uh, is dat ook een klein beetje de aanzet geweest? Uh, wilde, je, wilde je toen echt graag uh, iets, iets maken uh, ter herinnering aan? Nou ja, eigenlijk, kijk, het was wel zo... toen de mensen tegen mij gingen zeggen van... Goh, uh, maak eens een plaatje. Toen had ik wel zoiets van... Uh, ja, dan wil ik het wel heel graag daarover hebben. Sowieso mijn eerste ja. single. Ja, absoluut. Ja. Hey, en uh, ja, dan blijft mij toch de vraag van... waarom ben je nooit eerder begonnen? Want je bent toch wel een vermeend uh, muziekliefhebber? Ja, absoluut. Ja. Uh, ja, ja. Eigenlijk uh, kunnen we elkaar de hand schudden. Want ja, uh, uh, ik hou uh, een heel breed scala zeg maar, uh, aan uh, muziek. Uh, dat, uh, dat vind ik bij jou ook. Ja. Uh, want ja, je kunt uh, net zo goed naar U2, Guns of Roses luisteren... als naar andere Asus. Ja, absoluut. En uh, ook zingen trouwens, want dat ja. vind ik ook leuk. Uh, ja, Born to be Wild bijvoorbeeld, ja, vind ik een prachtig nummer om ja, te ja. zingen. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. ja, en dat is... Uh, zing, zing je ook zelf... Uh, Engelstalig? Of, of, jazeker, jazeker, ik zing ook Engelstalig. Ja, ik doe eigenlijk een beetje van alles. Uh, zoals Engels, Nederlands... Uh, nou ja, uh, de... de, de, de gewone, ja, gewone Nederlandstalige nummers. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, Countrymuziek zing ik ook en uh, de oude nummers van uh, de Blueberry Hill en uh, zulke nummers die zing ik ook. dus ja, Tom, eigenlijk ja, Tom Jones in Tom uh, Jones ja uh, uh, Engelbert Humperdinck uh, dat soort uh, ja, nummers ook, de charme ja, zeg maar Elvis Presley Elvis Presley inderdaad ja, ja. ja. ja dat, dat waren toen uh, natuurlijk uh, de artiesten van destijds ja absoluut ja. Ja, ik bedoel uh, ja Elvis dan uh, ja, net begin jaren zeventig een beetje dat, heb ik stukje, dat stukje heb ik dan mee, meegekregen ja, en, ja. Uh, ja, eigenlijk niet veel. Dus een jaartje of uh, vijf... Uh, wat ik uh, echt een beetje mee heb gegeven. Van over Presley kregen ja, ja. uh, we te horen dat hij overleden was. Uh, ja. uh, S'morgens vroeg... Uh, <laughs> op de radio. Ja. Dat weet ik nog als de dag van gisteren. En uh, ja... was toch wel een beetje ook... Uh, maar een beetje idool, zeg maar. Ja, en, ja. Dus, ik denk voor velen wel destijds. Nog steeds, denk ja, ik. Ja, nog steeds, ja, ja. absoluut. Ja. En uh, nou ja, jij... Dat genre spreekt jou dus ook aan en, en daar treed je ook mee op. Ja, ik, uh, ja het ligt er natuurlijk aan waar ik ben hè? Ja, is... en, en wat er van je gevraagd wordt. Ja, ja. Uh, maar ja, goed, ik heb het wel allemaal in mijn repertoire zitten. Ja, absoluut. Oké, okay. ja. dus uh, nee, dat is uh, veelbelovend. Ja, nou, kijk, even ja. al met, uh, met feesten en met bruiloft en met zulke dingen. Ja, dan is het ook gewoon leuk dat je, uh, dat je eigenlijk een beetje van alles kunt zingen. Ja. ja. Het um, tweede, tweede nummer wat je hebt uitgebracht. Um, dit is jouw dag. Ja. Um, heel wat anders dan de eerste. Dat is heel wat anders, ja. ja. Uh, bewust? Ja, bewust. Ja. Uh, kijk, uh, um, ik wil natuurlijk alle facetten van, uh, van de muziek uh, wil ik doen. En ik wil dat ook graag laten horen. Ja. En, uh, het is natuurlijk zo, in de kroegen, uh, hè, want daar uh, treed je toch wel geregeld uh, op. Uh, ja, is gewoon een lekker feestnummer is makkelijker uh, te doen... als hè, het, het, het nummer van het overlijden van mevrouw. Ja. Dus, uh, ja, dus wij hadden wel zoiets van... Hè, we moeten nou toch wel iets uh, ja, wat feestelijkers neerzetten. Uh, wel uh, in acht houden... omdat ik er wel graag een beetje een boodschap in wou hebben. Ja, ja. Is, het, is, het, is het wel een nummer wat je uh, regelmatig tegenkomt met, uh, met optredens? Het uh, nummer, uh, die blijft een stukje van mij... Ik, ik doe hem eigenlijk altijd wel. En je merkt toch ook wel dat de mensen het steeds leuker gaan vinden. Um, in het begin uh, had ik zoiets van, is het dan niet te zwaar? Maar als je het vlotte stukje pakt, dan zie je toch wel dat de mensen toch wel mee gaan doen. Dus meestal uh, pak ik hem wel mee. Ja, oh, okay. absoluut. Ja. Nou, dan gaan we hem luisteren. Jouw uh, laatste nieuw aangebrachte single. Dit is jouw dag. Vanavond. Nee, dat is hem niet, hè? Nee, dat lijkt, uh, uh, lijkt, uh, <laughs> lijkt er nog niet op, nee. Dit moet hem zijn. Dat ja. moet hem zijn, ja. Is ja. Hem. Ik weet niet wat het is, het hangt waarschijnlijk in de lucht. Maar ik zie om me heen toch zoveel mensen. Die lachen met elkaar, het lijkt wel of het is gelukt. Ik had al een tijd een aantal wensen Is, gewoon een dagje even niks Daar kan je af en toe zo naar verlangen Zet alles aan de kant, want vandaag heb je beslist Om zelf maar de slingers op te hangen Zodat de wereld weer wat leuker worden zou Dat begint bij mij, maar ook bij jou Bij jou Vannacht, it is your Ja, dat is een uh, lekker nummer, Arie. Ja. Ik bedoel, uh, klinkt lekker vrolijk. Absoluut, ja, zeker. Het, uh, dit, dit, dit nummer, uh, ja, is, is, is, is dat ook zelf geschreven? Of, uh? Nee hoor, dat is uh, geschreven door uh, Manfred uh, Jongenelis Jonge en uh, okay. Kalle Rijsdijk van Helemaal Hollands. Ja. oké. Okay. Ja, absoluut. Dus, uh, schrijven zelf ook wel? Of, of, ik schrijf of mis... zelf niet. Nee, hun kunnen dat zo goed. Dat, dat <laughs> ja, laat ik lekker aan hun over. Ja, je absoluut. geeft het lekker uit de handen. Ja, ja. ja maar goed, uh, ja, uh, soms, uh, soms uh, is het ook wel leuk om uh, denk ik uh, iets, iets zelf te proberen te schrijven. Ja, um, maar ik, ik kom met ideeën en dat vind ik al uh, hè, van uh, waar zullen we het over hebben. Nou, daar en daar uh, lijkt me wel leuk om dat uh, te laten schrijven. Ja, ik vind dat al moeilijk genoeg, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, schrijven is Violet toch <shad> een vak, hè? Het is, een, ja, het is sowieso een vak apart, inderdaad. Ja, het, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, ik heb het ook wel eens geprobeerd. En, uh, ik moet zeggen dat het lukt best aardig, maar toch niet naar mijn tevredenheid, laat nee, ik het zo nee, zeggen. Nee. Uh, ik ben uh, wat dat betreft nog wel uh, op, dat, uh, op dat moment een beetje uh, autistisch, dan moet ik het goed hebben en anders niet. Nee, maar dat, ja. dat heb ik sowieso ook. Het moet goed zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Als ik ook iets doe, dan uh, ja, doe ik dat voor de volle honderd En uh, ja, ik ga niet voor, uh, voor halfwerk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. inderdaad. Hey, en ja, waar kunnen we jou eigenlijk volgen? Want uh, ik kan me voorstellen dat de mensen uh, ja, nog niet helemaal bekend zijn met jou. Nee, nee nou ja, goed. Uh, natuurlijk, uh, eigenlijk alle socials wel. Hè? Facebook, uh, TikTok, Instagram... Uh, nou, uh, Deezers, uh, Spotify. Uh, ja, typ mijn naam in. En je komt me bijna overal wel tegen. Dus uh, ja, uh, hartstikke leuk. Kom eens een kijkje nemen mezelf, zeg TikTok ja. heb je dat ook? Ja, TikTok hebben we ook. Daar uh, gooien we geregeld een keer een uh, nieuw filmpje op. Dus uh, ja. Oké, okay. ja. Hey, uh, nou ja. We hebben het er net al eventjes over gehad. Uh, dat we toch wel een beetje uh, brede uh, muziek staan hebben. Uh, here en nou, ken je dat uh, toevallig? Het zegt maar even niks, misschien als ik nou, het hoor. Uh, het, is, het, is een, uh, het is een Amerikaanse band uh, destijds. Uh, de, we hadden het uh, toevallig straks in het uh, uh, vorige uur erover met een collega. Uh, uh, de tijd van de boyband en de, en de, de meidenbandjes en zo. En, uh, ja, Dit is er ook zo eentje, Steps en Here and Now. Ja, en dan doet hij het. En dan heb ik geen geluid. Even kijken hoor. Dat werkt ook weer niet. Oh, computers hè? Ja. Uh, ja, en nu, en nu, en nu. <laughs> even kijken. Nou. We gooien er gewoon nog even eentje in. Het valt niet mee. We gaan gewoon uh, naar de Living Years uh, van de Mike and the Magic Jens. <laughs> Als die wil. Nou, die wil wel. Oké, okay, nou. Zijn we in ieder geval gered? don't see it he says it's perfect sense you just can't get agreement in this present tense we all talk a different language talk Mike en de Messages. En ja, uh, yeah, de Living uh, Years. Ja, dat is uh, ook een uh, heel bekend nummer, denk ik. Uh. Ja, absoluut. Uh, ja, ja, Ik bedoel, ze is een heerlijk nummer. Zo, nou, ik hoop dan de, dat de technische snufjes nu uh, uit de weg geruimd zijn. En uh, dat het allemaal gaat werken. En ja, we hadden het er net al eventjes over. Uh, waarom? Ja. Uh, het nummer van Andreas. Ja. En. Dat was het, uh, het eerste nummer wat ik ooit, uh, uh, het was toen niet voor publiek, maar uh, het is toen uh, opgenomen, want dat was in coronatijd en ja, toen mochten wij de kroegen niet in. Uh, dat was wel een talentenjacht. Uh, Frank Smeekens uh, zat toen de tijd in de jury. Ja, wat is er uh, vandaar die achtergrond natuurlijk, uh, die daar uh, gesponsord werd, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, klopt, ja, uh, tuurlijk, daar moet natuurlijk uh, ja, ja, ja. gesponsord worden. En, uh, en dat was op zich hartstikke leuk. Uh, de reacties waren heel positief. Alleen ja, ik was toen nog zo zenuwachtig dat was echt de eerste keer. Ja, uh, toch voor camera en, uh, en voor mensen zingen, dus uh, ja, dat was best, uh, dat was best ja, spannend. Een soort van podiumvrees, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik denk uh, dat we die uh, eventjes uh, tegenwoordig gaan uh, moeten brengen. Nou, hartstikke ja, leuk. Uh, ja, ja, een ja, leuke leuke herinneringen. We uh, uh, wat, wat zei je? 20, hè? 2020? 2020, ja. ja. We gaan naar luisteren. Nou, hartstikke leuk. alleen en altijd eenzaam, waarom, zeg mij waarom, noem niemand mij, heen bij een voornaam. Ik heb ook nooit een vrouw, die mij eens helpt, of met me uitgaat. Maar waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan? Ach ja, ik heb mijn werk, verdien mijn geld, dat is mijn leven. Die is allemaal, het is allemaal voor mij, maar ik zou zo graag...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 Dan moet ik eet, eet toch geen zin Ik zou zo gaan Nog hoop, wat er is toch, steeds een morgen. En als geluk dan komt, dan zal ik altijd voor wat zorgen. En baal daar een gezin, maar ik me leven ben ik aan het slijten, oh koop oh, oh, Brengt mij geluk Het liefste morgen Nu droom ik het weer Ben ik verliefd O oh, lieve schat, zeg als u weet Dat zijn toch even net die uithalen, eh, Arie. Ja, ja. En de laatste uithaal die ja. nou hierin zit, ja. uh, die is eigenlijk nog een octaaf lager als het origineel. Ja. En tegenwoordig zie ik hem wel. Uh, hoger. Een hoger. Okay, ja. Ja, ja, absoluut. Ja, maar daarom ja. zeg ik. Uh, de, je bent eigenlijk uh, nog steeds ja, beginnend artiest eigenlijk. Uh, ja, die, we leren elke dag heel veel bij. Toch? Ja, ja uh, absoluut. Uh, uh, uh, ja, absoluut. En uh, nou ja, we verwachten natuurlijk uh, uh, wel heel wat van je nog natuurlijk. Uh, ik, uh, <laughs> ik kan je in ieder geval vertellen, er ligt, er ligt al een nieuw nummer op de planken. Ja. Want die zou eigenlijk uh, een, van de zomer hè, uitkomen. Alleen daar waren we iets te laat mee. Ja. Want dat is een echte zomersplaatje. Uh, dus die gaat uh, begin mei uitkomen. En uh, in februari uh, stappen wij weer naar Manfred Jonge Daar hebben we... Afspraak staan. En dan uh, gaan we voor uh, ongeveer begin oktober uh, weer een nieuw uh, nummer oh, okay. bedenken. En Was kijken die, uh, wat we daar gaan doen. Ja, ja want je wil het twee of drie per ik jaar. Ik wil er twee kan, per jaar in ieder ja. geval uit gaan brengen. Ja, ja zodat ik uh, hè, als ik een keer optreden heb, dat je ook eigenlijk alleen je eigen repertoire uh, kan, uh, kan brengen. Ja, ja. ja. ja en uh, dat je natuurlijk uh, wel in de picture blijft, zeg maar. Ja, ja absoluut. Nee, Hey, dus we hebben de kerk ook nog op de achtergrond. Ja, joh, ik hoor het. Hé, hey, uh, ja, we hebben hier ook een cover staan van uh, Rob de Nijs, uh, Edward Zomer. Heerlijk uh, nummer. Ja, absoluut. Ja, ik ben, uh, ik ben niet alleen Hazes fan maar ik ben ook wel een, echt een uh, Rob de Nijs-fan. Ja, absoluut. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, uh, dan denk ik altijd terug aan uh, de, de album met, met open einde. Uh, de, ja, dat de, toch wel een, een beetje uh, sentimenteel nummer ook, op einde. Ja, ja. Wat dat betreft. Uh, maar het is een, ja, een prachtig album. En dat vind ik toch een van zijn mooiste albums, zeg maar, uh, die hij ooit gemaakt heeft. Ja, ja. Ja, en de laatste, er staan ook wel wat nummers op. Ja, nou, ik, ik, heb, uh, ik heb dan zijn laatste concert uh, zitten kijken. Uh, en uh, goed, uh, hij was uh, echt, uh, je kon zien dat hij het moeilijk had. Ja, maar uh, ja. Uh, ja, als je dan hoort hoe hij dan nog zingt, dan denk ik, ja, dan neem ik wel... Uh, met pet ja, vooraf, zeg ja, ja, ja. ja, absoluut. Nou, ja. Ja, ja, het, het gaat momenteel uh, ja, de ene dag beter dan de andere dag. Maar ja, het is, uh, ja we weten hoe het eindigt. Laten we het zo zeggen. Ja, ja, absoluut. Maar het valt mij echt mee dat hij er nog steeds is. Ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Is, uh, ja, hij houdt goed vol. Ja, ja, behalve het zingen niet meer. Nee, dat niet meer. Nee. Hey, maar we gaan in ieder geval naar de koffer van jou luisteren. Het werd zomers. Hartstikke leuk, dank je. Enkel zomer, toch was het pas eind mei. Zondag, waarvan je tijd gaat niet meer voorbij? Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand, aan het wandelen, zomaar nij. Met je ogen, die keek je aan, en kreeg een vreemd gevoel.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 Dan maar te kijken, oh wat voelde ik me goed, ik begrijp het, hoorde ik het zeggen, je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. En langs het strand en als een jongen. Zomer, voor het werd zomer je in een rijtuigje, en dan zit Het altijd zomers. Nou, echt wel. Ik bedoel, niet hoeveel dagen, dagen. Ja, ik, uh, ik heb uh, niet zo heel veel met kou, moet ik eerlijk wezen. Nee, nee, nee ik, ik ben er ook niet van. Ik ben ook namelijk in de zomer geboren, dus uh, daar zal het aan liggen. Oh, ja, nou ja, ik heb het daar weer niet, maar uh, ik heb toch liever zomer. Ja, absoluut. Ja, nee, ja. Maar dat, uh, nee, dit weer, uh, je zou een haast depressief van worden, om maar zo te zeggen. Ik wou het niet zeggen, maar ja, absoluut. Hey, um, ja, nou ja, de, de, de, leuke cover. Hè? Uh, toch wel netjes gezongen. Ja, dank je. Ja. En, uh, welk jaar was dit? Ik denk dat ik dat in 2022 heb gedaan, denk ik. Net twee jaar nadat je bent begonnen, zeg maar. Ja, ja. Ja, want even kijken, ja, dan zit je ook nog uh, volgens mij net in de periode van uh, de. de, de Net na de, de corona-periode. Corona corona. Ja, ja, ja. Ja. Hey, um, ik heb er nog eentje staan natuurlijk. Uh, die moest ik even opzoeken, want die heb ik niet in, de, in het bestand. Uh, ja, zij gelooft in mij. Ja, ja. En, uh, welk jaar heb je die uh, Ja, opgenomen? die is, uh, ik denk zo'n drie weken geleden heb ik die opgenomen. ja. Dat, uh, uh, drie, drie weken van, vanaf nu, zeg maar. Ik heb het drie weken geleden ongeveer okay. opgenomen, is een beetje. Ja, okay. ja. en uh, ja, daar kwam je zo op? Of? Nou ja, goed. Uh, ik zing dat nummer altijd uh, voor mijn vrouw. Okay. Er zijn er twee die ik voor haar zing. Uh, dit is er eentje van. En uh, ja, dat is toch een beetje speciaal. Ja. En ik had zoiets van: ja, uh, ik vind het uh, toch wel een van de mooiste nummers van Hazes. En ik had zoiets van, ja, uh, dat wil ik toch ook wel graag uh, een keer opnemen. Er komt zelfs er nog een versie van uh, met videoclip hè, voor op YouTube. Uh, ja, dit is dan uh, hè, zonder beelden, zeg maar. Ja. Uh, ja, gewoon, ja, ik ben gewoon echt, ik vind dat zo'n prachtig nummer. En het slaat natuurlijk heel veel op, uh, op wat ik doe. Ja. Hè, je moet een vrouw hebben die, hè, die er voor jou is en, en, en die met jou mee kan met zulke dingen. Want uh, ja, anders werkt ik het niet. Nee, klopt. Je nee. moet uh, samen in de, uh, de belangstelling hebben voor de muziek. Ja, van, ja, ze uh, moet voor de volle uh, uh, procent ja, ja, achter ja, je staan. Ja, ja. ja absoluut. Kijk, en, uh, anders gaat dat uh, niet werken. Nee, nee. Dat, uh, nee. <laughs> nee, dat is gewoon, ja. Hé, hey, maar uh, overal waar ik jou zie, zie ik jou met hoed. Ja. En het maakt niet uit welke kleur. Nee, ja, nee. Klopt. Ben je een hoedeman of, of is het het imago? Ehm... Uh? Uh, nou, eigenlijk sinds ik zing ben ik een hoedeman. Um, uh, ja, goed. een van mijn uh, eerdere optredens ben ik met hoed begonnen. Ja. En uh, ja, goed. Ik heb een hele fijne hoedenleverancier. En uh, ja, uh, ik heb niet zo heel veel haar meer. Dus ik heb graag iets op mijn hoofd. Ja, ik, ik, ik, ik ken het probleem. Ja, nou, daarom. <laughs> en uh, Ja, goed. Ik ben daarmee begonnen. En ja, uh, dan krijg je toch gauw de naam van uh, de man met de hoed. Ja. Er zijn er natuurlijk meerdere. De mannen met de hoeden, maar ja, goed, ja, het is wel een beetje een... een, een... De jonge generatie is, is wat meer met petten. Ja, ja. Dat, uh, ja, echt hoeden, ja, ik kijk dan altijd inderdaad... Uh, nee, nee, nee, bijvoorbeeld Kenny Rogers, uh, eh, André Hazes, uh, dat, dat zijn de bepaalde mensen. Uh, nou ja, Elvis Presley had destijds ook natuurlijk uh, wat, wat westerns opgenomen... Uh, waarin ja. hij uh, uh, met hoed zong, uh, ja... Nou, ja, en er zijn er natuurlijk in Nederland ook nog wel een, een, een aantal, ook nu de zangers, uh, die ook eigenlijk altijd wel een hoed op hebben. Ja. En ja, daar ben ik er één van. En uh, ja, ik vind het, ten eerste vind ik het gewoon heel leuk staan. En, en, uh, en het, het zit ook warm, hè? En het is lekker warm. Maar het, <laughs> het is niet weer. alleen warm, nee, nee. het helpt ook hè, uh, als je onder die lampen staat is altijd best wel heel erg warm. En dan moet je best wel zweten. En als de druppeltjes allemaal over je hoofd heen lopen... is ook niet fijn. En zo'n hoed houdt dat netjes tegen. Ja, ik bedoel, sommige nso die doet dan altijd een zweet... een zakdoek zeg maar om hoofd heen Ja, precies. Ik heb zoiets van, doet dan wat anders. Ja, kan moeilijk met een handdoek gaan lopen natuurlijk. Ja, dat is ook een beetje raar. Ja, de waren er wel bij. Ik bedoel, Elvis Presley had dat wel op de duur met een handdoek om zijn nek liep. Ja, ja en hey, um, waar, uh, ja, waar kunnen we Arie vinden in 2025? Nou ja, ik hoop zoveel mogelijk uh, op de bühne en uh, in de cafés. En uh, niet te vergeten de verzorgingstehuizen, want dat doe ik ook. Ja. Heel erg veel. Uh, dat is ook een beetje liefdadigheidswerk. Ja. Uh, dat doe ik alleen maar een beetje zo van... Uh, hè, als ik. Uh, geen geld achteraan of te gooien. Dan, uh, dan nou, komt dat helemaal goed. Heel leuk om te doen. Heel dankbaar publiek. Ja, ik zeg altijd uh, de oudjes uh, eventjes lekker vermaken. Ze uh, hebben altijd voor ons gewerkt. En ja. uh, daar mag je ook wel een klein beetje wat voor terug doen. Ja, ja, absoluut. ja inderdaad. En uh, nou ja, wij hopen natuurlijk... Uh, want we gaan al richting uh, de klokken van zes uur. En dan uh, wordt het eindelijk richting... Uh, ja, ben daar terug naar huis? Ja, ja, ja onderweg onder even uh, lekker wat eten. Ik wou net zeggen, even ja. wat eten onderweg lekker een strandje aan, uh, aan uh, schaffen, zeg maar. Ja. En uh, lievelingseten uh, Nou, het liefst gewoon een beetje simpel. Uh, ja, het hoeft voor mij niet allemaal buitenlands te zijn. Gewoon de normale Hollandse keuken. Uh, vind ik goed. Gewoon een lekker ja. stamppot uh, in mijn stuurkoop. Ja, dus uh, ja, een met een uh, lekker stukje vlees en uh, wat groenten. Ja, een lekker ouderwetse uh, gewoonte, zeg maar. Ja, ja. Sorry. Hey Adi, ik, uh, ik wil jou bedanken, natuurlijk, uh, voor jouw komst hier naartoe. En uh, ja. Sorry voor de Geen, nadigheid. De keer we doen er over. gewoon nog een keertje over. En dan hopen we dat alles vernieuwd is en goed werkt. Ja, zeker. En, uh, maar het was gezellig. We hebben in ieder geval het laatste stuk zonder problemen kunnen doen, gelukkig. Ja, ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen, wel thuis. Ja, dankjewel. En ik wil natuurlijk en... de mensen, de luisteraars... nog eventjes een heel goed 2025 wensen... met heel veel liefde, heel veel gezondheid... En natuurlijk heel veel muziek. Dat sowieso. Hey, uh, ja, ook vanaf deze kant natuurlijk een uh, goed uiteinde. En uh, tot de volgende ronde. Dankjewel. Hey, dankjewel, Adi. Zelfs slapen. Vroeger gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knieten wat van ja, zei ik en mij. Oh ja. nu sta ik voor je. Ik ben hier blijven hangen. Wat ze weet het, heb ik nog genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze gelooeg. Hoe oh, was ze goed? Wat zij geloof? me De tijd hebben meer meegekend En je trots kan zijn op je eigen werk. Op straat zullen ze zeggen, hey Ari, je bent bekend. ja ik wel. Zolang we dromen. Want geluk, dat ergens op ons was. Vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij. Dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons hart. Voor mij is het vrij wat ze Het mij. begon zo mooi in het begin. Liep we samen door het hoofdstukje.